Elf uur. Mautschreurs met het nw journaal Verzetstrijdster Truus Menger overstegen is overleden. Ze werkte nauw samen met Hannie Schraft, bekend als het meisje met het rode haar... dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd gefusieerd in de duinen van Bloemendaal. Na de oorlog sprak Truus Menger, geregeld op universiteiten en scholen... over de oorlog en antisemitisme. Ze was ook kunstenares en maakte een standbeeld van Hannie Schraft dat in Haarlem staat... Trusmenger overstegen was 92 jaar. Het dopingmiddel EPO lijkt tijdens wedstrijden geen effect te hebben op goed getrainde wielrenners. Dat is de voorzichtige conclusie van Nederlandse onderzoekers. Ze deden een experiment in Frankrijk. Daar beklom een groep van 48 amateurrenners de Mont Ventoux. Renners die een kuur met de bloeddoping hadden gekregen waren langzamer dan renners die met een placebo fietsten.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 De andere wedstrijd tussen Albanië en Roemenië eindigt in 1-0 voor de Albanese. En daardoor is Roemenië uitgeschakeld en is Albanië derde geworden in de pool. Het land kan nog door na de tweede ronde, maar dat hangt af van resultaten in de andere pools. Het weer vannacht is het droog, morgen gaat het vanuit het westen langdurig regenen, bij maxima van een graad of 16. Vanaf dinsdag wordt het warmer, tot wel 25 graden later in de week. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 in dir in deinem licht und singen die lieder heir im glanz deiner majestät auf den stufen vor deinem